5 uur. Het NOS-journaal Lisselot Thomasen. Vlaamse nationalisten op kop bij verkiezingen België. Identiteit voor ongelukte mannen hedel bekendgemaakt. En opnieuw Duitse minister Verdacht van plagiaat. <tieden> In België zijn de stembureaus bij de gemeenteraads- en burgemeestersverkiezingen gesloten. De Vlaamse nationalisten van de NVA van Bart de Wever lijken de grote winnaar te worden. Het Vlaams Belang van Philip de Winter stevend af op forse verliezen. Veel Vlamingen lijken het Vlaams Belang ingeruild te hebben voor de partij van de Wever. Hij hoopt zelf in Antwerpen burgemeester te worden. In de peilingen heeft hij een grote voorsprong op de zittende sociaaldemocraat Patrick Janssens. Die Roepo wil herkozen worden als burgemeester van Bergen. Lukt dat, dan zal de Franstalige socialist opnieuw een vervanger aanwijzen voor de periode dat hij premier is. De drie mannen die vannacht zijn omgekomen bij een auto-ongeluk... op de A2 bij Hedel waren vrienden. Twee waren twintig, één 19 jaar oud. Een vierde vriend, de vermoedelijke bestuurder, overleefde het ongeluk. Deze man van 18 ligt zwaargewond in het ziekenhuis. Hij is buiten levensgevaar. Hij had niet gedronken. De politie heeft hun identiteit bekendgemaakt. De vier kwamen uit Beest in Gelderland. Hun auto raakte vannacht door nog onbekende oorzaak van de weg... en kwam op zijn kop op de spoorbaan terecht... Vanwege het ongeluk rijden tussen Den Bosch en Geldermalsen nog de hele middag geen treinen. Turkije heeft een vliegverbod voor Syrische vliegtuigen boven zijn grondgebied ingesteld. De Turkse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat het besluit genomen is... omdat Syrië passagiersvliegtuigen gebruikt voor het transport van militair materieel. Eerder stelde Syrië al een vliegverbod in voor Turkse toestellen.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 Volgens Bot heeft Nederland zich de laatste jaren vooral laten kennen als een land dat overal tegen is. Hij zegt dat hij zich regelmatig heeft geërgerd aan politici, ook aan CDA-partijgenoten, die zich veel te streng tegen het buitenland zouden hebben opgesteld om Geert Wilders niet te irriteren. Rechters zijn klaar voor de komst van camera's in de rechtszaal... zei strafrechter Baudouin in Buitenhof. De onlangs opgestapte vicevoorzitter van de rechtbank in Amsterdam zei... dat hij het prima vindt dat het publiek volgend jaar... rechtszaken online kan volgen...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 In Duitsland is minister Schawan van Onderwijs in opspraak geraakt. Ze zou in haar proefschrift op grote schaal plagiaat hebben gepleegd. Volgens de Universiteit van Düsseldorf, die het proefschrift van de minister onderzocht, zijn 60 van de 351 pagina's verdacht. Schawan ontkent dat ze in haar proefschrift, waarop ze in 1980 promoveerde, plagiaat heeft gepleegd. Wel erkent ze dat ze hier en daar wat zorgvuldiger had kunnen formuleren. Eerder kostte plagiaten al drie Duitse politici hun baan... minister Gutenberg van Defensie en twee europarlementariërs. In de Amerikaanse staat Nieuw-Mexico is de Oostenrijker Felix Baumgartner klaar... om met zijn enorme ballon de lucht in te gaan voor een record recordparachutesprong. Hij moest de sprong al enkele keren uitstellen omdat er te veel wind was... en ook vandaag is er iets te veel wind, maar zijn team verwacht dat de sprong doorgaat. Een en ander is te volgen via een livestream op internet... Baumgartner wil met een ultradunne luchtballon opstijgen tot ruim 36 kilometer hoogte. Dat duurt een uur of drie. Daarna springt hij eruit voor een vrije val van meer dan vijf minuten. Hij gaat daarbij door de geluidsbarrière, het gevaarlijkste moment van de operatie. Het weer vanavond in het noorden en westen en in Limburg nog een aantal buien. Vannacht vrij veel bewolking met in het hele land af en toe wat regen. Morgen veel stapelwolken en in de middag en avond vooral in het noorden en westen weer een paar buien. Het wordt morgen een graad of 13. Dinsdag is het bewolkt en zijn er perioden met regen en het wordt dan ongeveer 12 graden.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 Goedemiddag, inmiddels 7 minuten over 5. Het laatste hier van langs de lijn op deze zondagmiddag. Over minder dan een maand begint het, het nieuwe schaatsseizoen met de NK-afstanden. Het pre-Olympische seizoen waarin we kennis gaan maken met de Olympische baan in Sochi. want daar is eind maart de WK-afstanden. Komende uur gaan we uitgebreid vooruitblikken op het komende seizoen. En dat doen we met twee gasten in de studio. Met Ari Koops, technisch directeur van de KNSB. En met Erwin Wennemars, oud wereldkampioen Sprint. En ook analist bij de NOS Heren. Goedemiddag. Goedemiddag, goedemiddag. Aaikops, we gaan maar eens beginnen. Dit seizoen um, eh, kijken we nu eigenlijk al alleen al naar de Olympische Spelen van het jaar daarop. Wat voor seizoen gaan we krijgen eigenlijk? Nou, eigenlijk is het een beetje gek. Uh, normaal zou een pre-Olympisch seizoen vooral gaan over het kunnen nomineren. En het jaar erop zou je dan kunnen kwalificeren voor de Olympische Spelen. Maar in overleg met NSC en NSF hebben we besloten dat er geen nominatie- in kwalificatiesysteem meer hoeft te bestaan. Omdat het niveau in Nederland zo hoog is dat we ervan uit kunnen gaan. Dat we aan die eisen voldoen. En daarom zou dat alleen maar extra ruis opleveren. En hoeven we dit jaar niet ons te nomineren? Maar het niveau is zo hoog. Iedereen uh, nomineert zich wel. Iedereen kan ja. zich nomineren. En iedereen die we uiteindelijk zouden gaan sturen naar de Olympische Spelen zou bij voorbaat voldoen ja. aan een top 8 positie Maar dat neemt niet weg, denk ik, dat de schaatsers onderling... al allerlei gedachten over hebben waar hun uh, specialiteiten en dergelijke naar uitgaan. En dat is ook een beetje mijn vraag. Gaan wij dit seizoen zien dat we mensen die echt al hele duidelijke keuzes... nu al maken? Nou, misschien dit jaar nog niet. In de aanloop misschien een klein beetje, of halverwege het seizoen. Maar volgend jaar zeker. Uh, en dat is denk ik ook het meest interessante van... waar gaat een allrounder zich naartoe bewegen? Gaat hij meer richting uh, de langere afstanden... of gaat hij toch meer richting 1500? Dat zou wel eens een hele leuke, uh, nou, leuke nieuwe insteek kunnen gaan worden. Ja, Londen ligt nu uh, achter ons. Uh, de naam ja. Sochi zal steeds vaker en vaker gaan vallen. Begint het bij jullie al te kriebelen? Ja, zeker. Ja, ik, ben, ik, denk, ik kijk er al echt, echt, echt naar uit, hoor, naar, naar Sochi. Je bent al bijna aan het aftellen. Ik ben al een beetje. Voor mij is het nog minder dan 500 dagen. Dus het is wel mooi zo om pre-Olympisch te doen. Want ja, iedereen is, vooral internationaal zal iedereen echt, echt nu wakker geschud zijn. En iedereen wil gewoon nu uh, al laten zien wat ze eigenlijk kunnen. Maar ja, Maurits Henders heeft al een aantal wintersporters heeft hij een, een sms'je gestuurd. Het is minder dan 500 dagen. Ja. Um, heeft hij dat ook naar alle uh, mogelijke schaatsers gedaan? Want dan heeft hij redelijk wat sms'jes moeten sturen. Uh, nou, <laughs> dat, dat wordt misschien wel gedaan. Ik heb ook mijn naam er nog onder gezet. Dus we hebben alle schaatsers waarvan wij denken dat hij een hele grote kans gaat maken om Sochi te kunnen halen. Hebben we een berichtje gestuurd? Dat betekent dat de focus inderdaad nu wel op Sochi gericht is. Ja. En Erben, daar is ook de WK hm. afstanden uh, ja. dit jaar. Dat zal natuurlijk ook een soort ja, pre-Olympisch ja. toernooi zou het bijna kunnen noemen. Is dat het toernooi der toernooien? Nee, wij zijn dol op dat ongehouden, maar ja, nou, dit is nog wel het echte toernooi? Nee, zeker. Dus, uh, uh, dat zal heel belangrijke belangrijk worden. Uh, omdat daar, internationaal gezien, wil, wil iedereen zich daar wel uh, laat, laten zien wat ze, wat ze kunnen... Maar voor ons ook. Hè. We gaan kijken. We gaan kijken van uh, hoe zijn de faciliteiten daar, hoe, hoe is het ijs? Uh, het is echt de laatste test. Hè. De laatste keer dat, dat, dat, dat ze erheen gaan voor, voor de Spelen. Ja, jij bent er al geweest, Harry. Ja. En hoe zijn de omstandigheden? Nou, toen lag er nog geen ijs. Toen moesten de dakken nog op. Uh, niet, niet, niet, niet onbelangrijk. <laughs> ja, uh, Twee details. <laughs> ja, <laughs> ja, niet nou, we kunnen ook buiten schaatsen. <laughs> ja. Dat hebben we vorig jaar gezien ja. in Budapest. Uh, nee, uh, alles ligt volgens mij uh, hartstikke op plan. Ja. Uh, als het goed is, wordt er nu ijs gemaakt. Uh, en ze zullen daar binnenkort al ook de Russische kampioenschappen in december gaan schaatsen. Dus uh, alles gaat goed. En dat betekent dat we in maart naar een fantastische baan zullen zien... en we daar ook een hele goede test kunnen doen... om te zien wat er ook mogelijk is in tijd... Want dat wil je ja. ook wel graag weten. Je bedoelt mogelijk wat de, de, de, de richttijden zijn die je daar kunt, de omstandigheden. Heeft dat, dat invloed op hoe je gaat trainen, bijvoorbeeld? Dus het soort van ijs of het soort van omstandigheden? Nou. Kun je daar nog een laatste... Er ja, ja, natuurlijk. Want als het een hooglandbaan is, dan moet iedereen weer trainen in Calgary en in Lake City. En Dat is niet, niet het geval. Voor mij is het gewoon een laaglandbaan. Dus het is heel erg, heel erg vergelijkbaar met, een, met een, een Heerenveen. Dus we kunnen veel, veel, veel thuis trainen, eigenlijk. Uh, en ik denk dat heel veel mensen gewoon of naar Ervoet of, of naar Insel of naar... Uh, gewoon binnen Europa in ieder geval gaan, gaan, gaan, gaan trainen. Uh, dus eigenlijk voor Nederland is het gewoon een, een, een ideale ijsbaan. Is het een ideale ijsbaan? Of, of, zijn jullie nou, daar al mee bezig? Want nou, het Nederlands voetbalelftal ja. ging afgelopen zomer... Uh, ongeveer van hier naar Zuid-Spanje reizen als uh, wedstrijdje moesten <kwijnt> spelen. En weer druk, zeg maar. Maar dat gaan jullie niet doen, toch? Nee, hoor. <kwijnt> en uh, we hebben ook gezien waar het Olympisch Dorp zich bevindt. Die bevindt zich eigenlijk naast een soort heel groot plein... waar alle stadions staan wat met ijs te maken heeft. Dus je kunt eigenlijk uh, al wandelend of fietsend uh, naar het ijsstadion... Dus we gaan absoluut niet op kilometers afstand zitten. We wonen als het ware naast de ijsbaan. Dan ben jij technisch directeur van de Schaatsbond. Uh, contract onlangs verlengd. Is dat een formaliteit... of gaat daar nog uh, veel gesprek overheen? Nee hoor, dat, is, uh, dat hebben we een goed overleg. Daar hebben we gekeken van welke uitdagingen hebben we de komende jaren voor ons hebben. Uh, hm. Daar hebben we ook een contract van vier jaar gedaan, over de Spelen heen. Uh, omdat we ook vooruit kijken wat gebeurt er nu na 2014 omdat we ook richting 2018-2022 een stabiel systeem in Nederland willen creëren. voor professioneel lange baanschaatsen. En daar gaan onze gedachten nu ook al naar uit. Dus we kunnen ons focussen op Sochi. Maar eigenlijk kijken we ook al uh, meer dan vier jaar vooruit. En vanuit die rol was jij onlangs bij een congres van de Internationale Schaatsunie. Uh, daar werden weer uh, gesproken, uh, gesproken over allerlei regels voor het komende seizoen. Kunnen we nog grote veranderingen verwachten? Ik bedoel, gaat, gaat het weer over de lijnen? En... Nou, de lijnenregel, je de, de, de lijnenregel is iets aangepast. Maar wat ons betreft, maar de, die stellingen hebben we natuurlijk al veel vaker gedaan. Wat ons betreft kan die gewoon uh, verdwijnen. Uh, de IJsjoe uh, handhaven. de Maar regel. waarom? Er zijn toch een heleboel sporten ja. waar je afspreekt... dat je met voetbal net over de lijn bent. Bij ja, een mooie voorzet ja, zeg je toch ook niet nou, hij was zo mooi. <laughs> laat, kom nee, op maar, zeg. Maar Tom, dit, dat is wel, wel, wel goed dat ik het zeg. Maar schaatsen <laughs> is een zijwaarse beweging. Dus het is heel lastig, die lijnen. Het is, hoe hard je, je zijwaarts afzet, hoe hard je naar voren gaat. Dus daarom zijn, zijn, zijn die lijnen zo, zo, zo, zo lastig voor ons. Bijvoorbeeld een hele goede schaatser als, als Sven Kramer, die heeft een fantastische zijwaarts afzet. Ja, die zal juist extra veel moeite hebben om, om iedere keer maar me, me, binnen die, die lij, lijnen te blijven. En het is zo moeilijk controleerbaar. En, en, en de consequenties zijn gewoon zo groot. Dus daarom stoppen we met die regels. Maar volgens mij hebben we het laatste, het laatste jaar, die regel is er wel, hij is afgezwakt. Um, en we hoeven er niet meer zo bang voor te zijn. Maar als je een keer een verkeerde scheidsrechter hebt... Ja, die kan je gewoon echt, echt pakken. Die ja. kan, en daar, daar moeten we hopen dat het niet gebeurt. Blijkbaar is het internationaal te moeilijk om het echt, echt, echt af te schaffen. Maar we moeten we maar hopen op, op, op de goedheid van de, van de, van de, uh, de scheidsrechter Dat die in ieder geval ja, de wedstrijd aanvoelt. Ja. En dat we niet zo'n ding krijgen dat we op de Olympische Spelen... torenhoog favoriet of iemand die ver weg de snelste tijd gereden heeft... gewoon gedisqualificeerd wordt Want daar, daar zit, zit niemand op te wachten. En wat is er nog meer besloten? De, de massa starten? Een soort uh, mini-marathon? Ja, maar die is al pas vanaf uh, 2015... worden ja. toegevoegd aan het WK, dus dan is er ook een wereldtitel te verdienen. En wij lopen daar een klein beetje vooruit in Nederland. Want op 2 januari zullen wij die eerste Nederlandse titel gaan weggeven. Ja. En dat zal in Heerveen of in Groningen gebeuren. Maar en, en, want wij willen, wij nemen het nu al serieus, want het is wel een afstand die ook op de wereldbeker al gereden wordt. Uh, je kunt ook de overal wereldbeker winnaar daarvan worden. Uh, dus wij willen dat we wat meer cachet geven. Om ook dat de marktonders ten opzichte van de lange baan te laten strijden. Om uh, ja, wie, wie is het snelst over. Uh, 20 ronden, dat is natuurlijk wel een uh, gegeven. Of bij, uh, ja, ja dat, dat is een, een leuke ontmoeting van, of een marathon. Die, die, die vindt nu plaats op 125 ronden. Uh, ten opzichte van een 1500 meter rijder of een 5 kilometer rijder. Dat is interessant. Ja, maar, ja. Maar, en, en tenslotte is er natuurlijk ook nog iets besloten over uh, het aantal deelnemers op de slotafstand. Hè? Ja, dat is uh, verkleind. Uh, we zien uh, vier ritten. De beste acht uh, zullen we zien op de laatste afstand... bij een All Round. -tunai. En er zijn dus nu allemaal keer, mensen heerlijk. die met gekromde rug... de laatste afstand kunnen rijden. Niet meer de laatste ja. vier rondjes rechtop, <laughs> zeg maar. Dat, gaat, uh... nou, maar dat zijn, dat zijn prima regels, toch? Dat, uh, ja, er is ja, geen, ja, geen, ja. geen, geen brodkaan meer in, in de laatste rit. Nee, gewoon alleen maar topritten laten laat zien. En, en die meester, die dat is wel mooi. Want we hebben de afgelopen jaren hebben we zoveel geëxperimenteerd. En ik hoop dat we daardoor ook een beetje mee gaan stoppen. Dat we gericht gaan kijken van wat is nou echt goed voor de schaatsport. We hebben de teamsprint gehad. We hebben de honderd meters gehad. En ik heb de laatste jaren heb ik die meester dat ze wel goed bekeken. En ik moet zeggen, dat is echt een onwijs spectaculair onder, onder, onderdeel... waar ook echt absolute topsport ge, uh, bedreven wordt. Dat heeft, echt, dat heeft echt toekomst. Dat heeft echt toekomst voor schaatsen. En ik denk ook echt dat het uh, uh, uh, na de spelen Spelertour dat dat een, een, een hele goede aanvulling is. Heel anders dan de teamsprint, heel anders dan de 100 meter. Dat is, allemaal, dat, dat is het gewoon allemaal niet. Afgelopen uh, zomer is Wopke de Vecht overgestapt uh, naar de SkiBond. Uh, ja, schaatsen zonder Wopke de Vecht, bijna niet voor te stellen. Nou is zijn taak verdeeld onder twee mensen... Ja. Yvonne van Genep en Emiel Kluinen. Ja, klopt. Uh, waar, waarom zijn die taken verdeeld? Nou, wat, wat, wat, het, uh, wat je doet op het moment dat uh, iemand verdwijnt uit de bond. Uh, geeft ook gelijk een goed moment om eens te kijken naar alle taken die er lagen. Uh, en we hebben ook een aantal andere ambities met Topsport. en vooral in de richting van talentenkenning en ontwikkeling. Wij denken dat we op lange termijn. Uh, toch nog een impuls kunnen geven aan, uh, aan de talentontwikkeling. Vandaar dat we. De beleidsmatige kant die ook uh, in die functie zat bij Wopke... hebben we eigenlijk bij Emil neergezet. En meer de teammanagement kant hebben we eigenlijk de functie uit elkaar gehaald... Mm. hebben we nu bij Yvonne neergezet. Uh, want Emil gaat zich naast uh, talenten ook op andere beleidsmatige zaken... Uh, voor het schaatsen, daar gaat hij zich in verdiepen. En daar is hij eigenlijk het hele jaar mee bezig. Ja, alleen... dat betekent, uh, op het moment dat je in de winter weg bent naar al die wedstrijden... kun je daar niet mee bezig zijn... Ja, wij vinden dat die beleidszaken het hele jaar doorlopen. En daarom hebben we de functie als het ware geknipt. En dat moet jou, eh, Erwin, toch ook goed doen... dat een, een dame als Yvonne van Gennep met zo'n van ja. dienst... betrokken is bij de schaatsbond. Nou, dat, ik vind, dat, vind ja. het hartst, hartstikke leuk. Ik, ik hoop, hoop dat zij het ook leuk vinden... dat ze niet alleen maar als een soort van regelneef... een beetje overal erbij gaat staan. Maar dat ze ook echt uh, als een Yvonne van Gennep daar da, da, da, da, da, da, da gaat staan. Ik denk dat als iemand is en er is een probleem... en je hebt dan Yvonne van Gennep tegenover je staan... Nou, dan staat er in, in ieder geval wel iemand. En ik hoop ja. ook dat ze dat... Ook zo gaat uh, ja, zo, er zich er zo naar gaat, gaat gedragen. Dat het ook echt leuk vindt voor, voor haarzelf. Ah, ik koops, jij hebt je contract onlangs verlengd. En er zijn natuurlijk over alles is te praten. Maar die volg ik, die blijft voor mij. Want dat is zo'n geweldig feest om dat in Nederland te mogen organiseren. Daar komt niemand aan, natuurlijk. Hè? Kortom, je snapt waar ik natuurlijk wel die ploegachtervolging, dat is altijd zoiets in Nederland, en daar hinken wij nog altijd op meer. Gaat dat beter langzaam? Nou, ik, ik hoop dat het een feest gaat worden. Dus met dank voor jouw woorden. Uh, Je begon er <laughs> toch een beetje weg. Ja, ja, wat zegt hij nou? <laughs> ja. nou ik, ik denk dat we daar heel veel stappen in gezet hebben de afgelopen jaar. Uh, we hebben niet voor niks aangegeven dat we het eerste jaar vooral zouden gaan analyseren. Dit jaar zouden we gaan trainen. En volgend jaar willen we presteren. Nou, Erben heeft daar een rol in vervuld. Jos de Koning heeft daar een rol in vervuld. En dat doen ze ook nog steeds. We analyseren ons wat af, zullen we maar zeggen. Ja. Ik denk dat we heel goed aan het kijken zijn waar nu de factoren liggen waardoor je een ploegachtervolging kunt winnen. Uh, we analyseren ook allerlei buitenlandse races. Dus ik denk dat we zo langzamerhand heel veel informatie ah, hebben. Maar heel even, dat is prachtig. Al dat analyseren, dat geloof ik ook dat jullie dat hartstikke goed doen. Maar het gaat ook om gewoon dat mensen met verschillende broodheren... het lekker leuk vinden om met elkaar een ploeg te Daar begint het toch een beetje ja. mee, toch? Of niet? Nou, dat, uh, ook daarvoor dank. De afgelopen zomer hebben we al vijf keer met z'n allen getraind. Iedereen is zeer enthousiast. We hebben zelfs een uh, testwedstrijd gereden... waarin uh, we in verschillende samenstellingen... Want dat is natuurlijk ook straks de uitdaging voor de Olympische Spelen. Wie gaan er naar de Olympische Spelen en met wie zouden we de ploegachtervolging kunnen winnen? Nou, daar zijn we nu al mee bezig. We trainen al in verschillende bezettingen. En we zullen ook het komende jaar uh, bij de wereldbekerwedstrijden en ook bij het WK afstanden zien... dat we ook af en toe in een verschillende bezetting zullen gaan, uh, een wedstrijd gaan rijden. Dus het is er helemaal op geënt dat we voordat we naar uh, Sochi toe gaan... weten met wie we gaan rijden hoe we gaan rijden, daar zal geen discussie meer over zijn. die rol van Erwin, even ja. iets meer erover, de ploegachtervolging. Wat is dan nou precies jouw rol? Nou, ik help, ik, ik assisteer uh, Arie, maar met name aan de achterkant. Ik heb de kennis van de, van de, van de ploegachtervolging. Ik, heb, uh, ik ben drie keer wereldkampioen en mee geworden. Ik heb heel veel ploegachtervolging gereden. En ik denk dat het heel goed is dat je ook vanuit de schaatsen kijkt... van hey, hoe moet je nou eigenlijk zo'n zo, zo ploegen ploeg achtervolgen rijden? Uh, wat, voor, wat voor een stadopstelling moet, moet je doen? En waar kijk je naar? En uh, hoe, welke kwaliteiten moet je hebben? Nou, dus, en dat zijn allemaal dingen, dat deden we eigenlijk altijd maar... maar er was nooit uh, uh, echt over nagedacht. Over, over nu hebben we nu hebben de mogelijkheden, en, en ik, ik mag ook die data mag ik analyseren... We laten de rijders rondrijden met hesjes... waardoor je precies kunt, kunt kijken van hey, hoe, hoe, hoe hard rijden ze... Hoe gaan, hoe gaan die wissels, hoe gaat de start startopstelling... Uh, en hoe kun je van iedereen uh, um, optimaal gebruiken. Uh, um, en dat is hart, hartstikke leuk om, om, om daarnaar te kijken. En ik, ik, ik weet dat. Ik, ik, ik, ik heb dat gevoel. Ik weet in ieder geval hoe, hoe, je, hoe, je, een, hoe je een ploeg volgens moet rijden. En ik heb gezien in mijn, in mijn tijd dat het... Uh, uh, dat het op een gegeven moment op belangrijke momenten soms bijna misging. En ik wil dat in ieder geval voorkomen dat het uh, niet meer gaat, gaat, gaat, gaat gebeuren in de toekomst. En ik hoop dat ik daar gewoon op een positieve, bij, positieve manier daar een, daar een bijdrage kan, uh, kan, kan leveren. We gaan eens even toe naar Geert Kemkers, hoofdcoach van TVM. De ploeg van Irene Wust de laatste twee seizoenen wereldkampioen allround. En natuurlijk ook van Sven Kramer, die na een val van een ja. schommel een rugblessure heeft. Overigens is Kemper al, alweer tien jaar in dienst van TVM... maar de zit nog zeker niet op zijn werk. Het is de aard van het beestje sowieso. En ik heb gelukkig heel veel mensen om me heen... die uh, uh, misschien nog wel extremer dan mij zo in elkaar zitten. Ik Sven en één om even twee voorbeelden te noemen... die zijn natuurlijk uh, van nature mensen die... Uh, op de dag dat het seizoen begint, het seizoen daarvoor... Uh, alweer vergeten zijn. En uh, als het ware als twee junioren weer aan de start schijnen. Dat die gaven hebben ze gewoon en dat, dat straalt natuurlijk ook over. En daarbij hebben we ja, door al die tien jaar natuurlijk elke keer wel weer een andere samenstelling. Het zijn wel blokjes van vier jaar. De eerste fase waren het uh, Kaal, Andrea, Renate, Jochem uh, als sporters die de kern van de ploeg waren. Uh, toen kwamen eerst de broekies uh, Irene en, en, uh, en Sven erbij. Dat zijn toen vervolgens weer de iconen van die ploeg geworden. En... Uh, ja, er verandert voortdurend wat. Dit jaar hebben we natuurlijk ook nog wel weer een paar veranderingen doorgevoerd... waardoor je, waardoor je jezelf elke keer weer in een, in een soort van scherpte brengt. Het seizoen staat dus voor de deur. Het is nog een maandje weg ongeveer. Dan zijn de, de Nederlandse kampioenschappen afstanden. Uh, wij roepen dan altijd, het is het pre-Olympische seizoen. Sochi komt steeds dichterbij. Benader jij het ook zo of zie je het echt als een op zichzelf staand seizoen? Nee. nee, ik zie het wel degelijk als een seizoen waarin we de laatste lesjes kunnen leren... om in Sochi de dingen te doen die we willen doen... En wij hebben natuurlijk nog een paar puzzeltjes op te lossen. Dus, uh, uh, wij zijn van oudsher, mag ik bijna zeggen, als je tien jaar bij TVM werkt... zijn wij een, een ploeg die, uh, die heel goed in het allround schaatsen zijn. En het schaatsen heeft zich ontwikkeld in de afgelopen jaren. Dat betekent uh, met name op de 500.000 meter heb je enorm sterke sprintblokken gekregen. Nou, dat doet bij ons al helemaal niet meer mee. Maar de laatste jaren komen er ook echt blokken voor het lange schaatsen bij. En dat is een, een specialiteit geworden die steeds meer invulling krijgt. Uh, en daar zullen we op moeten, moeten anticiperen. En we zullen in staat moeten zijn om daar, uh, om daar een antwoord op te vinden... zodat wij ook op de vijf en de tien kilometer uh, ons mannetje staan. Dus het allround hoort er in dit seizoen bij, en that's it. Ja, zo mag ik het een beetje zeggen. Uh, maar het is TVM Groen onwaardig... en het is Sven Kramer, Jan Blokhuis, iedereen Wust onwaardig. Op het moment dat wij aan zo'n toernooi beginnen... dat ze niet de eerste willen worden. Dat past gewoon niet bij, die, bij, bij die, dat type sporters... Dus uh, dit, in het grote lijn is het minder belangrijk... maar in, in, in uh, daadwerkelijk een, een toernooi rijden, dan zullen we echt wel... Maar als het aan de andere kant ook weer zo is dat het even uitkomt... dat we hem gewoon niet moeten schaatsen... en dat kan ik kan me bijvoorbeeld voor de, voorstellen in de lijn van, van Sven iets eerder dan... in de lijn van uh, Irene en Jan en dan, uh, dan... kan het ook zijn dat we eens een keertje eten overslaan. Hoe is het met Sven? Nou, dit is even een situatie waarbij we... niet helemaal gewenst, maar we krijgen een beetje rust... Het lichaam wordt niet geprikkeld op dit moment. Hij moet uh, het lichaam laten herstellen. Nou, dat nemen we gewoon weer mee in een plan. En uh, als het straks weer goed is, dan, uh, dan gaan we hem weer voorbereiden op de volgende fase. En uh, ja, we moeten even afwachten wanneer we weer kunnen beginnen. Denk je dat hij het uh, enkele afstanden had? Nou, vind ik nu moeilijk te zeggen. Als ik, als ik zie hoe hij uh, voor zijn rugblessure uh, was, dan, uh, dan hebben we dat als basis. Dat kunnen we meenemen. Uh, dan kan het ook heel snel gaan. Ik wil het af laten hangen van wanneer we weer kunnen beginnen met gestructureerd trainen. Dat doen we op dit moment even nog niet. Wanneer we dat weer kunnen doen. Op het moment dat we dat weer kunnen doen... kan ik ook bepalen of wij een enkele afstand verantwoord kunnen schaatsen. Hoe is het met Wouter? Die heeft ook veel problemen gehad, geopereerd. Hoe is het nu met hem? Ja, Wouter is eigenlijk wel een heel mooi verhaal, vind ik zelf. Zware dubbele knieoperatie gehad vlak nadat hij zijn eerste World Cup won...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 Ja. Um, dus we kijken rustig misschien dat hij tegen het eind van het seizoen... nog een paar wedstrijdjes kan rijden. Geert Kemker in gesprek ja. met Sebastian Timmerman. Ja, Erwin, nu, nu al uh, voor Wouter Oldeheuvel, einde van het seizoen. Ja, ja ik, ik hoor dus Wouter Oldeheuvel, hij rijdt het hele seizoen er dus niet. Uh, misschien Sven Kramer het enke afstanden wel of niet. Als Sven het enkele afstanden niet rijdt... rijdt hij dus ook de wereldbekerwedstrijden, rijden, hij rijden, rijden, dus niet. Het O'Rouden is niet belangrijk. Ja, wat, wat, blijft, er, wat blijft er dan nog over? Alleen maar dat het weken afstanden misschien nog. Maar weet je, we zijn nog, nog, nog niet begonnen... En het is meteen al van, uh, dit is niet... Dit, en meteen zeggen wat je allemaal niet gaat doen. En dat, dat vind ik jammer. Want dan gaat het een beetje dezelfde kant op als bijvoorbeeld voor, met, met de zwemmen. Daar is nog maar één ding belangrijk. En dat zijn de Olympische Spelen. Ranomi Jojo. die zien we dus misschien op een vier jaar weer. En voor de rest zien we haar gewoon niet. En dan is het, maar dat komt niet omdat die wedstrijden niet belangrijk zijn. Maar omdat ze zelf van tevoren al zeggen, die wedstrijden zijn niet belangrijk. En volgens mij is dat gewoon, moet je gewoon daar sowieso aan de Voor mij is het gewoon hartstikke leuk. En dan kan Tom zeggen: van ja, de Allrounder stelt allemaal ja, niks voor. Wil ik wil even aan Arie Koop vragen. Want <laughs> maar, de, de laatste jaren hebben we Allround toernooi gehad. En dan gaat iedereen mij uitleggen een week van tevoren. dat Bucko best wel een goede Allrounder is en Fabrice. En dan zijn we 300 meter onderweg in dat toernooi. En dan gaat het tussen een paar Nederlanders. En dat vind ik verder prima, want daar ben ik ook dol op. Ja. Maar waarom probeert men mij nog uitleggen. dat Allrounder leeft dat nog ergens? Jij kan dat zeggen, Arie. Leeft dat nog in andere landen? Nou, dat zullen we de komende jaren denk ik heel goed uh, moeten bekijken. Wellicht. Zou je op termijn moeten gaan denken aan misschien wel een kleine vierkamp? Uh, ook al doet mij dat pijn als we zo'n 10 kilometer weg zouden halen. Want dan is het juist het alarmerende. Want een 500 meter rijden en een 10 kilometer rijden, dat, dat, dat is een specialiteit op zich. Uh, en als je dat in een goed toernooi kunt combineren, is dat, is dat fantastisch. Ja. Dus uh, het zou mij heel erg aan het hart gaan als dat zeg maar echt onder druk komt te staan. Ja, wij realiseren ons ook natuurlijk dat de wereld wel kan veranderen. En als we kijken naar de huidige jeugd, ja, ook die zullen we in de toekomst moeten verleiden om naar sport te kijken. En ook dan, uh, als je kijkt naar de ontwikkelingen bij het skiën, uh, met snowboard, cross en dat soort activiteiten. Ja, dat zet wel de jeugd aan tot sport. Ja, maar... En daarin zullen we zelf, en daarom is ook de Mars Start misschien wel een hele mooie nieuwe onderdeel. Waarbij het sprinten op zich natuurlijk uh, ook een fantastisch onderdeel. En ook nog steeds zeer aantrekkelijk blijft voor jeugd. Nou, zou het allrounder wellicht onder druk kunnen komen te staan. Uh, maar Zolang er nu uh, nog een x-aantal landen mee kunnen doen. En we weten ook niet wat er nu na naar Rusland gaat gebeuren. naar Sochi. Wellicht zijn daar een aantal Russen die toch weer heel erg geïnteresseerd uh, zijn. Vorig jaar kwam ik voor het eerst van mijn leven in Chelyabinsk. Beens. Ik had nog nooit van gehoord. Maar die mensen wisten precies wie Sven Kramer was. Mm -hmm. Grote hordes uh, publiek. Uh, allemaal handtekeningen jagen. Het is fantastisch om daar gewoon te zijn. Die mensen leven van, die vinden ja. schaatsen fantastisch. En ook het allrounder. Ja. Dus uh, hier en daar uh, denk ik dat er nog kansen zijn. En aan de andere kant, uh, ja, misschien is een kleine vierkant op termijn wel, wel, wel een hele mooie oplossing. Maar wat mij betreft uh, blijft het nog bestaan. Ja. Maar ik weet niet hoe dat internationaal zich verder gaat ontwikkelen. Oké, okay, uh, zometeen praten we verder met Ari Koops en Ermen Wennemars... over de start van het nieuwe schaatsseizoen. Eerst tijd voor even wat muziek. Het thema van de nieuwste uh, James Bond. Dit is Adele Skyfall. This is the end. Hold your breath and count to ten. Feel the earth Dat is al een reden om naar de nieuwe James Bond te gaan. Adel. Het is dus twee minuten over half zes: Radio 1, het NOS-journaal. We in Bel ze, oh, oh, ik ga al beginnen. Zeggen, we horen zo over het schaatsweer gaat worden, maar eerst krijgen we de hoofdpunten van het nieuws met Lieselot Thomas. Nou, dankjewel. In België zijn de stembureaus bij de gemeenteraads- en burgemeestersverkiezingen gesloten. De Vlaamse Nationalisten van de NVA van Bart De Wever lijken de grote winnaar te worden. Het Vlaams Belang van Filip De Winter stevend af op fors te verliezen. Veel Vlamingen lijken het Vlaams Belang ingeruild te hebben voor de partij van De Wever die hoopt zelf in Antwerpen burgemeester te worden. In de Amerikaanse staat New mexico is de Oostenrijker Felix Baumgartner... met zijn enorme ballon de lucht ingegaan voor een recordparachutesprong. Een en ander is te volgen via een livestream op internet. Baumgartner stijgt nu met zijn ultradunne ballon op tot ruim 36 kilometer hoogte. Dat duurt een uur of drie. Daarna springt hij eruit voor een vrije val van meer dan vijf minuten. Hij gaat daarbij door de geluidsbarrière. Dat is het gevaarlijkste moment van de operatie. En Turkije heeft een vliegverbod voor Syrische vliegtuigen boven zijn grondgebied ingesteld. Turkse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat het besluit is genomen... omdat Syrië passagiersvliegtuigen gebruikt voor het transport van militair materieel. Eerder stelde Syrië al een vliegverbod in voor Turkse toestellen. En tot zover de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Willemijn Houbert. Vannacht vallen er vooral langs de west- en noordkust een aantal buien... en daar koelt het af naar een graad of 9. Landinwaarts blijft het meest droog, maar wordt het met 4 graden wel wat kouder. Er staat een matige zuidwestenwind, aan de kust een vrij krachtige westelijke wind. En maandag zijn er wolkenvelden, maar schijnt de zon ook geregeld. In de ochtend valt er in het oosten nog wat lichte regen, daarna is het droog. Later op de dag trekken er vanuit het westen een aantal buien over... en het wordt zo'n 12 tot 13 graden. En er staat een meest matige westenwind. En ook de dagen erna valt er wel wat regen of een bui... maar de zon schijnt ook en vaak valt het met de nattigheid ook wel mee. In de eerste dagen is en blijft het nog wat fris. Maar later in de week wordt het met zo'n 16 tot 17 graden wel iets warmer. AMB Verkeersinformatie. Alleen de werkzaamheden op de A2 veroorzaken nog file. Vanuit Amsterdam naar het zuiden, naar Utrecht. Tussen en op het Oude Rijn 5 kilometer. Inmiddels uh, ruim vier minuten over half zes. We praten over de start van het nieuwe ja. schaatsseizoen. Ja, we gaan kennis maken met de nieuwe baan in Sochi dit, uh, dit jaar. Anderhalf jaar zo'n beetje voor de winterspelen zitten we zo ongeveer. En we hadden het net over, even over Sven Kramer. Kort geleden viel hij van een schommel tijdens de barbecue van notabene de baas van TVM. <lacht> uh, daardoor heeft hij nu gedwongen rust. Uh, Erben, jij kent Sven redelijk goed. Ma maakt hij zich zorgen? Ja, hij maakt zich, hij maakt zich zeker zorgen. Want hij wil natuurlijk graag gewoon hard schaats. En meteen vanaf het begin van, van het seizoen. En je moet gewoon nu met het NK-afstand goed zijn. Anders dan rijdt hij die wereldbekerwedstrijden niet. En hij is er natuurlijk een jaar uit geweest... Um, en hij wil gewoon weer schaatsen. Het ja. dus is dus gewoon in hart en nieren gewoon, gewoon een, een schaatser die gewoon wil schaatsen. En niet, die, die zich niet iedere keer maar zorgen moet maken over weer een blessure. Ja, en over weer de rug. Is dat toch ja. een, inmiddels een beetje een zwakke plek van hem? Nou, zijn rug is wel een, een, een zwakke zwak, zwak plek. Want de vorige keer was het zijn bovenbeen en de, de, zijn knie is, is, is het al een keer geweest. Het heeft natuurlijk allemaal wel gewoon met elkaar te, met elkaar te maken. Maar ja, het is gewoon heel vervelend voor hem, want hij is een, echt een schaatser. En hij wil gewoon graag schaatsen. Ja, moet, moet hij zich trouwens zorgen gaan maken? Ik bedoel, met het oog op de concurrentie, moet hij zich uh, gaan specialiseren... bijvoorbeeld op de 10, de 5 kilometer? Nou, ik denk dat, volgens mij heeft hij, heeft, hij, heeft hij dat ook al aangegeven... dat hij zich uh, meer op de 5 en de 10 en, en de ploegafvolging gaat uh, specialis specialiseren. En hij moet er zeker uh, zorgen maken, want de concurrentie staat niet veel. Maar gelukkig komt de concurrentie wel voor, voornamelijk uit, uit Nederland. Dus voor Nederland hoeven we ons in ieder geval niet, uh, ons geen zorgen te maken. En toch even, Aiko, Zijn Kamer is een boegbeeld van het schaatsen zoals iedereen wist het ook is. En elke sport heeft behoefte aan boegbeelden. En er zijn natuurlijk een aantal mensen die klaarstaan, eh, zoals Erbe dat terecht zegt, ook Nederlanders op allerlei manieren. Maar een dergelijk boegbeeld, kunnen wij dat weer een jaar missen? Of is dat kwalijk nou, voor het schaatsen Ik denk dat we het zeker geen jaar gaan missen. Want dat dachten we vorig jaar, mis je ook al. Maar wat Sven vorig jaar natuurlijk heeft laten zien: in de tweede helft van het zoen, was geweldig. Daar heeft hij ook een hele mooie opmaat gemaakt, denk ik, richting Sochi. Uh, hij is er nu kort eventjes uit dus we weten niet welke impact dit heeft voor hetzelfde geld uh, kan hij volgende week of over twee weken toch alweer een wedstrijd rijden en kan hij het KPN-NK afstanden rijden dus is er helemaal nog geen man overboord dus dat, laten we dat vooral even afwachten uh, ja. we hebben hem liever en natuurlijk wel bij uh, mist hij die eerste helft van het seizoen dan zullen we hem ongelooflijk heel hard zien schaatsen, denken in de tweede helft van het seizoen. Maar mijn vraag is ook een beetje, staan er voldoende mensen klaar? En dat is altijd moeilijk om te zeggen, maar zijn wij op weg naar nieuwe boegbeelden al? Zien we die al aankomen, zonder dat je je namen nou meteen hoeft te noemen? Maar... Dat denk ik zeker. En zeker als we op de verschillende afstanden kijken. We, we praten natuurlijk vaak over het boegbeeld vanuit het Orange schaatsen. Maar er staan natuurlijk ook een aantal uh, jongens klaar op, op de andere afstanden. Op de lange afstanden zien we natuurlijk uh, vanuit het uh, marathonschaatsen, vanuit de bamschaatsen dus met Joris Bergsma... Een Bob de Vries zien we ja. fantastische schaatsrijders die ook de 5 en 10 ongelooflijk goed kunnen. Maar op de sprint zien we natuurlijk ook een hele mooie ontwikkeling... die enerzijds vanuit het inlijnen komt. Met Michiel Mulder, die vorig jaar tweede werd op een WK. Nu wereldkampioen op inlijnen. Nu alweer heel hard rijdt. Maar we hebben ook een Kjeldnuis en een Stefan Groothuis... als wereldkampioen sprint. Dus uh, daar hoeven we ons geen zorgen over te maken. En ook bij de vrouwen denk ik dat dat heel erg goed gaat. Dat we ja. naast iedereen zien we ook... dat door de uh, nieuwe teams die er zijn gekomen... en team Corendon is er eentje van... met Renate uh, en met Peter Kolder... Daar vinden ook hele mooie ontwikkelingen plaats. En Marije Joling rijdt nu bijvoorbeeld al redelijk hard. Hebben we vorig jaar nog niet echt gezien. Dus ook daar zitten best goede ontwikkelingen. En ook daar, vanuit Jong Oranje, zijn er ook weer een aantal mensen die eraan zitten te komen. Ja. Uh, Erwin, zou je trouwens iedereen wust een beetje naar alles kunnen uh, aanraden om zich te gaan specialiseren? Of zeg je blijf voorlopig maar. Ja, nou, nee, breed. Dus, nee, ik denk dat zij hem met name gewoon breed moeten, moeten blijven schaatsen. Maar dat komt ook omdat zij juist in de midden- midden- middenafstanden gewoon goed is. Hè? Dus zij kan dat ook gewoon doen. Ze kan een duizend meter erbij pakken. Want ze haar vijf kilometer en na drie kilometer zijn eigenlijk haar, haar sterkste afstanden. Nou, en zo'n vijf kilometer is toch altijd aan, aan het einde van het toernooi. Die kan ze ook nog wel, nog wel eens een keertje rijden. En een 500 meter die kan ze ook wel bijrijden. Dus voor haar is het ook gewoon leuk. En zij is ook iemand, zij wil gewoon wedstrijden rijden. Zij, daar is ook, ook, ook, ook het beste in. Dus ik denk ook dat voor haar gewoon belangrijk is dat ze gewoon veel wedstrijden blijft rijden. Want dat is eigenlijk gewoon het, het allerleukste. Belangrijk is ook dat er voldoende sponsoren ja. en geld in hun sport nou. blijven. We hebben gezien nieuwe, nieuwe ploeg ja. die een beetje half in twee duurde allemaal even, ja. Ja. zitten natuurlijk ook economisch, in ja. andere tijden. Is, is het lastig? Ook voor schaatsen? Nou, het, het is ongelooflijk lastig om überhaupt een sponsor te krijgen, maar ik begrijp het eigenlijk niet. Want het is natuurlijk wel een prachtige... Ja, nee, maar het is ook een prachtige case. Als je kijkt nu, hè, je kunt nu instappen, heb je nog 500 dagen... heb je twee, zes, twee seizoenen en je hebt gegarandeerd gewoon olympische me, me, me, medailles en, je hebt, en het, is, het is de meest populaire sport van Nederland, nou dus ik denk van ja ga ervoor, en, maar, dan moet je, maar gelukkig zijn er nu, nu, nu een aantal sponsoren, dat is wel heel belangrijk dat, dat, dat die er zijn want anders was er, als nog één of twee rijders bij zo'n ploeg van de jack weggetrokken weggetrokken werd, ja dan valt zo'n ploeg in één keer in niks en dan is het er in één keer allemaal versprokkeld en dan, dan, dan was het echt misgegaan nu heb je een heel mooi blok, beslist.nl bijvoorbeeld, hè, bij de sprinters, dat zijn met, met Gerard van Velden, dan heb je echt fantastische schaats en dan heb je nu een, een tegenblok tegenaan hangen met, uh, met, die, met, met Jack Ory... die ook een hele goede ploeg heeft. Dus bij de sprinter worden het er twee goede ploegen die echt heel goed zijn. Dat wordt een hartstikke leuke, leuke, leuke sport. En het niveau gaat wat, wat dat betreft echt extreem hoog worden. Ja, want Jack Ory, uh, ja, hij zat dus een tijdje zonder sponsor. Het was een uh, onzekere tijd. Pas anderhalve week geleden ja. werd er een opvolger gevonden voor Control. Het uh, bedrijf Brand Loyalty. En een van de rijders is de sprinter Stefan Groothuis. Hij beleefde aan het begin van het jaar een, een van de mooiste maanden van zijn loopbaan. Eind januari werd hij in Calgary...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 Je hebt een geweldig seizoen gehad uh, vorig jaar. Heb je in de zomer nog tijd gehad om daarvan te genieten? Uh, ja, tuurlijk. Je, hebt af en toe, uh, je mag af en toe een, keer een presentatie houden voor een... Uh voor een vereniging of zo. En dan mag je het verhaal nog een keer vertellen. Nou ja, dat, dat wel, is een... Welk verhaal vertel je dan? Dat, dat WK sprintverhaal nou, of die, ja, die afstanden? Al... afstanden? Nee, over het verhaal van jezelf, dat je schaats en zo. Natuurlijk. Dat is natuurlijk wel een keer leuk om af en toe te vertellen. Maar dan vertel je natuurlijk ook wel in uh, hoe het afgelopen jaar is gegaan. Dat is sportief voor mij absoluut het, uh, ver, het hoogtepunt. En uh, heb ik de meeste succes gehad. En dan haal ik uh, ook eventjes een video erbij met, uh, met uh, hoe dat eruit zag. En uh, hoe dat ging. En dan met commentaar erbij. En uh, ja, dat is natuurlijk wel geweldig om terug te zien. Hè? Wat heeft dat... Uh, um... Jou gebracht? Bedoel, dus is je meer zelfvertrouwen gegeven? Of uh, voel je meer erkenning? Of, of die, die twee wereldtitels die je behaald hebt? Nou, misschien, ja, misschien dat je het kan zeggen in erkenning inderdaad. Uh, uh, zelfvertrouwen denk ik niet. Want ja, dat, dat had ik wel. Anders was denk ik de vorige keer ook geen wereldkampioen geworden. Dus daar, daar doe je het niet. Dat is niet iets wat per se gebeurt. Uh, dus daar ging... Maar zeker wel uh, ja, erkenning. Er zijn gewoon een hoop mensen die het waarderen en je krijgt een hoop reacties erop. En uh, ja, dat is toch geweldig gewoon dat zoveel mensen daar uh, dat mooi vinden en het gezien hebben en, uh, en het gaaf vinden. Dat het gewoon ook, uh, ook een hoop mensen die het verhaal kennen, Omdat dat het een paar keer tegen heeft gezeten en dat het uiteindelijk nu gewoon gelukt is. En er zijn ook mensen die dat aanspreekt, denk ik, en die dat, die dat mooi vinden. We staan je nu alweer aan het begin van het, uh, van het nieuwe seizoen. Heb je dingen anders gedaan? Of ben je nu, want we zijn nog in, in volle voorbereiding... ben je dingen anders aan het doen dan de vorige aanloop? Uh, ja, we zijn zeker. We, zijn, we proberen altijd uh, dingen te vernieuwen... en uh, te kijken waar we, uh, waar we het beter kunnen doen. Bijvoorbeeld uh, de start bij mij. Uh, nou ja, bochten wat meer doortrekken soms nog. Dat zijn allemaal details waar wij, uh, Ja, je bent continu met details bezig. Dus, uh, uh, maar en ook uh, fysiek hebben we een aantal... Uh, uh, dingen iets anders aangepakt om te proberen nog beter te worden en uh, ja dat is iets waar je wel een jakker kan overlaten die, uh, die denkt daar heel goed uitgebreid over na en die uh... Die, die trekt daar gewoon plannen in om, uh, om, uh, om nog beter te worden komend jaar. Moet ik dan denken aan een andere soort van krachttraining of iets dergelijks? Nou, ja, je legt bijvoorbeeld meer details in, in een starttraining. Bijvoorbeeld op bepaalde. Je pakt een starttraining op een andere manier aan, bijvoorbeeld. Uh, ja, daar kan je het over hebben, over, over meer herhalingen. Ja, dat zijn echt details waar je dan mee bezig bent. En ook technisch, natuurlijk, kijk je meer naar hoe je. Aanpakt. Maar vooral ook ja, fysiek heb je ook gewoon uh, bepaalde prikkels die uh, natuurlijk uh, geven als je altijd uh, alleen maar duur fietst. Uh, alleen maar, dat, niet dat wij dat doen, maar dat alleen maar doet. En je gaat in een keer intervals gaan. Ja, dat is dan een hele andere prikkel. Ja, zo moet je het gewoon zien. En dat, dat doen wij dus ook. We kijken gewoon uh, hoe we bepaalde prikkels aanpakken. Maar we houden wel die basis die goed, die goed is. Die houden we wel voor ogen natuurlijk. Je moet een programma ook weer niet compleet omgooien in een keer. Nu zeggen uh, allrounders in zo'n... Pre-Olympisch seizoen altijd, we gaan meer specialiseren richting, uh, richting de afstand. Hoe is dat eigenlijk met een sprinter? Nee, ik, uh, ik richt me zeker gewoon weer op het, uh, het weken sprint ook. En, uh, uh, maar goed, wij hebben het altijd al wel uh, gedaan, denk ik. Op, op de... Kijk, allround is het, ook, is het ook anders, omdat zij een 500 en een 10 kilometer moeten combineren. En ik kan me voorstellen dat zij zegt, van, nou ja, laat die 500 maar ietsje varen, want die, die, die bijt zo hard met die 10 kilometer... Dat we daar onze tijd niet in willen steken. Bij ons is dat ietsje makkelijker. Hoewel 500, 1500 ook behoorlijk uh, uh, prikkelen. Alleen die, die, die omslag naar 1500 is iets makkelijker te maken. En uh, uh, wij richten ons in eerste instantie gewoon uh, wel op alle drie de afstanden. Maar het eerste deel van het seizoen meer gefocust op de, op de sprint inderdaad. En daarna uh, voor het weken afstanden zullen we weer uh, wat meer richting 1500 uh, proberen om te turnen. Voel je al een op beetje de... persoonlijk, want dat geldt niet voor iedereen bij ons in de ploeg natuurlijk. Tot slot, voel je al een beetje die Olympische spanning opkomen? Nee. Is nog maar anderhalf jaar. Nee, nee ah, 500 dagen, zo dat ook ja. Ik ben bezig, en zo vind ik het ook, je moet, je moet gewoon bezig zijn om om vier uur straks op het ijs te staan. En wat doen we dan? En daarmee bezig zijn. En uh, morgen vroeg weer, en zo ga je naar de Olympische Spelen toe. En uh, ja, 500 dagen of, of, of 1000 dagen of, of 2000 dagen, wat je wel hoort. Mensen zeggen over 2000 dagen, en uh, morgen is 1999 dagen naar de Olympische Spelen, ja... Ja, volgens mij is het maar onzin. Je moet gewoon uh, bezig zijn met, uh, met uh, elke dag wat je zo goed mogelijk wilt doen. En uh, uh, dan beter worden. En dan, uh, dan komt het goed. Dat was Stefan Grooters. Erben Wennemars. Uh, Steven Grooters heeft vorig jaar een prachtig jaar gehad. Ja. Hij zei het zelf natuurlijk. Is dat nou de, uh, de... Voor sommige schaatsers is dat een drempel over. En ik wil niet mm. zeggen daarna onverslaanbaar. Want het bestaat niet in die spin. Maar is dit wel een soort, een soort, soort extra duw voor hem? Nou, ik denk wel dat hij dat, dat echt wel nodig had. En hij verdiende dat ook gewoon echt. Als je kijkt, stel je de vraag van... Is hij nou een boegbeeld van een schaatser? Is hij dat degene die dan Sven Kramer kan vervangen? Ik denk dat hij dat niet echt is. Maar ik denk dat ook hij niet die behoefte heeft. Hij wil echt vanuit zijn schaats wil hij wilde gewoon gewaardeerd worden. En dat heeft hij, heeft hij eindelijk gekregen. En als hij zijn, zijn loopbaan terugkijkt... heeft hij altijd die keuze gemaakt vanuit sport, sporttechnische, keuze, sporttechnische overweging. Hij heeft nooit voor het geld gekozen. Ik weet nog heel goed dat hij op een gegeven moment... Kwam hij uit, een, uit een failliete ploeg En toen wilde niemand hem hebben... Toen wilde niemand hem hebben. En toen is hij zelf is hij, is hij bij alle ploegen langs gegaan. En zei, ik wil graag bij jou trainen. Of ik wil graag bij jou trainen. Ik hoef geen geld te hebben. Laat me alleen maar trainen. Want ik wil gewoon graag nog ergens een kans krijgen. En dat spreekt heel erg voor, voor, voor een Steven Groothuis. En als je dan kijkt van wat voor een seizoen die vorig jaar gehad heeft. Nou, echt fantastisch. Ah, ik hoop dat uh, smsje van jou heeft hij blijkbaar wel ontvangen. En Maurits, hè, er is mij zo niet zoveel onderdelen. Hij zegt, ik moet eerst kijken hoe het morgen gaat. Nou, dat vind ik ook een hele goede keuze. Want ze zullen van dag tot dag moeten leven. En iedere dag moeten proberen te verbeteren. Maar toch, toch vind ik dat je af en toe een mijlpaal moet zetten. En dat betekent ook voor mensen buiten de directe begeleiding. En als wat er meteen buiten de sport zelf. Want wij zullen wel de focus moeten hebben. Want wij zullen naar de beste faciliteiten moeten creëren. Daar mag geen ruis ontstaan. En 500 dagen lijkt misschien ver. Maar eigenlijk is het ook weer heel dichtbij. Uh, zeker als we straks bij het in, in maart bij het WK uh, in Sochi vandaan komen. Dan zit er eigenlijk nog maar één zomer tussen een paar wedstrijden in een er. En dan ja. moet het gewoon allemaal super zijn er ook naartoe. Uh, ja, en daarvoor is het goed om af en toe uh, zo'n datum of het aantal ja, dagen ja. een keer te benoemen. Om ook wat scherpte te krijgen. Ja, maar hij is natuurlijk wel zo gedreven en hij is zo... Ja ervaren nu ook dat hij... De, hij zal daar niet aan, aan herinnerd hoe, hoeven te worden. En hij heeft nu wel eindelijk die prestatie geleverd. Hè. Als je kijkt naar, ik ga even terug naar 2006, hè, daar had ik zelf een bronzen medaille. Maar dat heb ik wel gehaald omdat Steven Groothuis... dus in de tweede bocht bijna onderuit ging. Want ik had het nog moeten zien hoor, als hij daar gewoon doorgereden had... had hij waarschijnlijk daar al een gouden medaille gehaald. En was in 2010 was hij, werd hij in één keer ziek op, op de Olympische Spelen. Dus die jongen gaat echt alles aan doen om nog één kans... in Sochi wil hij gewoon een gouden medaille. En wil hij wil dit liefst als wereldkampioen. Ja, hij bleef dus die, die ploeg van Jacori trouw, hè, ondanks het uh, lange ja. zoeken naar een sponsor... Uh, Mark Tuitert ging na zes ja. seizoenen toch weg bij, bij Jack ja. Oli... de man die hem Olympisch goud heeft bezorgd. Mm. Verbaasd? Um, ja, want Mark is ook uh, iemand die heel trouw blijft aan het aan, aan, aan, aan een, aan een trainen. Maar het is op een gegeven moment ook wel goed. Ik denk dat het, uh, uh, de manier waarop... ja, er zijn altijd verschillende kampen... en iedereen heeft, heeft, heeft er wel, wel, wel iets, iets over te zeggen. Maar de jongen die is niet meer de jongste... en die heeft echt een nieuwe impuls nodig. Dus als je kijkt sporttechnisch voor, voor zelf, is het eigenlijk helemaal ge, ge, geen, geen rare keuze. Kan die gewoon, uh, moet hij mooi naar uh, beslist gaan... Nieuw elan, nieuwe energie. En uh, probeer er één keertje gewoon uh, de, de alles weer aan de praat te krijgen. En uh, op naar Sochi. Ja. Uh, Arie, nog heel even over, over de, uh, nou ja, de kwalificatie richting Sochi. Uh, een pijnpunt is natuurlijk nog altijd de 500 meter. En misschien vooral, vooral wel bij de vrouwen. Uh, jullie mogen straks maar tien mannen, tien vrouwen meenemen. Ja. Wordt dat niet een, een lastig iets? Want alle andere plekken zijn straks al ingevuld, behalve die 500 meter. Nou, dat hangt er vanaf uh, wat je als lastig beschouwt. Uh, het uitgangspunt van selectiecriteria moet zijn. En ook het uitgangspunt van de Olympische Spelen moet zijn. willen winnen. Dus we zullen met de beste sporters daar naartoe gaan. Uh, en daarin zullen we ook, uh, net als in de aanloop naar Vancouver. zullen we heel goed gaan kijken op welke afstanden. Uh, de Nederlanders het beste doen. En van daaruit zullen we een soort aanwijsvolgorde gaan maken. waar we als eerste mensen aan gaan wijzen, omdat daar de grootste kans op succes ligt. En daarna zullen we dat aanvullen met andere rijders en rijdsters. En de 500 meter, ja, dat, dat hebben de sporters uh, zelf in de hand. Zij zullen daar zelf heel erg goed moeten gaan presteren... om heel hoog in die aanwijsvolgorde te komen, te staan. Um, en ik denk dat het op zich ook kan. Ook de, de, de Annette heeft daarin eigenlijk ook nu gekozen voor Team Ori... Uh, omdat zij wellicht daar haar uh, grootste successen tot nu toe heeft gehaald. En ook zij wist niet of er wel of niet een sponsor zou komen. Dus ook daar zit een hele mooie externe motivatie achter. Zij ging voor het programma, zij ging voor de sport. Uh, en ik hoop dat dat Annette Vleugels geeft. Uh, op het moment dat uh, haar zich daar weer aan op kan trekken... maar ook een tijdje Unema, dan zouden we ook nog eens op ja. de 500 meter vrouwen... voor verrassingen komen te staan. We hebben aanwijsprocedures, we hebben ploegachtervolging, we hebben een bond en we hebben commerciële ploegen. Nog even over dat laatste. Is, is dat langzamerhand iets wat we hebben moeten leren met elkaar? En de bond en de ploegen ook. En, en zit je nu in een fase dat je zegt dat het gaat, daar hebben we enorm van geleerd hoe we met elkaar moeten omgaan? Of is er nog enorme winsten te boeken? Nou, ik denk dat we daar de laatste jaren veel beter mee hebben leren omgaan. Uh, blijf staan dat we natuurlijk verschillende kleuren hebben. Maar als we in de aanloop naar Sochi vooral de kleuren rood, wit en blauw heel hoog in het vaandel hebben. Dan zal dat best goed gaan komen. Uh, wij denken niet in kleuren, ja, alleen in die drie. Uh, wij zullen uit moeten gaan van de besten. En op basis van het feit dat mensen goed gepresteerd hebben, zullen mensen worden aangewezen. En dan moeten we niet kijken naar de nummers 11 en 12. Nee, we moeten kijken naar de mensen die constant op het podium staan. Mensen die continu winnen. Daar gaan we mee naar de Spelen. En als er dan nog een plekje over is voor iemand anders... die ook misschien heel erg goed is, maar niet op het podium... maar wel altijd vierde, vijfde, zesde... Nou, dan is het hartstikke mooi dat je naar de Olympische Spelen mag. Ik begrijp ook best dat een aantal sporters... dat dat het hoogste doel is wat je misschien ooit zou kunnen halen. Maar wij beginnen met het aanwijzen van de mensen die voor medailles gaan hebben nog even over die kleuren. Want natuurlijk zegt de bond rood, wit, blauw. Jij hebt in ploegen gezeten. Gezonde concurrentie is goed. En toch zeggen die buitenlanders wel eens glimlachend... nou, laten ze maar lekker concurreren in Nederland. Want ze zitten elkaar ook een beetje in de weg. Vind je dat ook? Ik denk dat het niveau, als je gewoon kijkt naar uh, hoe Nederland, Nederland, Nederland presteert. Wij presteren gewoon heel goed. En ik denk dat de concurrentie eigenlijk hartstikke goed is. Uh, alleen die buitenlanden die lachen zich heel, helemaal kapot. Omdat wij te maken hebben met de hele ingewikkelde selectiecriteria. En dat, die worden nu eigenlijk heel makkelijk. Dit jaar hoeven we dus niet meer over nominaties te praten. En dat begrijpt ook niemand. Eigenlijk, ik denk dat het veel simpeler wordt en voor het publiek sowieso al. Ik moet zo vaak uitleggen, dus ja, ik moet me nu nomineren. Dan denkt iemand thuis: oké, okay, je bent genomineerd. Je hebt een nominatie voor de speler. Dus je gaat naar na de Olympische Spelen. Nee, dan mag ik dus mee doen voor een kans op de Olympische Spelen. En daar hadden we vorig jaar, de vorige Spelen hadden we ook nog weer een andere kwalificatie of een pre-kwalificatie. Het is nu gewoon rijden op het OKT. Zorg dat je er daar bent. En het wordt keihard. En we willen wel garanderen dat, dat de echte snelsten ook daadwerkelijk gaan. Dus als er iemand is die alles gewonnen heeft, maar dan daar toevallig iets raar, raars uit doen, dan moet je altijd de kans hebben dat, dat je dan bijvoorbeeld een, een hele goede schaatsen gewoon alsnog meeneemt. Ja, ik wil nog even iets vragen over, over die ploeg van Ori. want die is nu ja. gescheiden in een mannen- en een vrouwenploeg. Ja. Um, is, is dat een goede ontwikkeling? Nou, ik denk dat het gewoon één ploeg is. Ik denk dat het gewoon echt puur vanuit... Ik weet niet hoe... De, vanuit hoe, de sponsoring alleen twee ploegen dan, zijn. Ja. vanuit de vanuit, vanuit sponsoring zijn, zijn het natuurlijk twee ploegen. En het gaat erom dat zij dat budget gewoon bij elkaar hebben. En hoe de KNSB dat verder regelt, dat weet ik absoluut niet. Ja, maar ik denk vraag van, dat aan de KNSB. Want kenners zeiden mij dat het eigenlijk niet mocht wat ze gedaan hadden. Beetje, een beetje... Dat nou. eigenlijk het reglement een klein beetje aangepast is Er is een overleg met de, de Merkenteams. De, ook de andere Merkenteams. Die, die zijn vertegenwoordigd in de zogenaamde vereniging van professionele schaatsteams. Uh, daar hebben we een aantal spelregels mee gemaakt de afgelopen jaren. W aan welke eisen je moet voldoen om een team te kunnen worden. Uh, team Ori gaat nu voor twee aanmerkenteams. teams. Dus wel Brent Loyalty en er komt straks nog een ander team naast. Corendon. Uh, ja. Nee, dat is een ander team. Dat is een oh, -team. sorry. Okay, uh, team er komt maar. nog een damesteam team. En da daarvan <laughs> ja. weten we de naam nog niet. Ah, maar weet, die weten we nog. wel, maar die zeggen we nog niet. Uh, uh, dat, dat zou ook <laughs> kunnen. Ehm... Uh, Daarbij moet je als je twee licenties aanvraagt, moet je minimaal uh, zes sporters hebben. Het ja, damesteam bestaat nu nog uit drie. Ze zullen straks vier dames gaan presenteren. Dus daar hebben ze een dispensatie op gekregen op het aantal <tie> sporters wat ze in het team hebben. Maar in het belang uh, van de sport, in het belang van de team... want hier uit dit team zullen zeker een aantal mensen meegaan naar de Olympische Spelen willen we deze dispensatie toestaan omdat dat een sporttechnische grond heeft. Uh, en dat vinden wij het allerbelangrijkste. En dan moet je, vind ik, af en toe uh, naar de grijze tinten... ook al is dat nu een heel ja. spannend boek, maar geloof de... ik... Uh, ja. zul je ja. naar, naar ja, de, de grijze vlakken moeten durven kijken. Maar er is uh, er iemand, iedereen het gewoon mee eens? Dus daar zijn ook uh, de, de vertegenwoordigers van de andere teams het mee eens. Ja, dus dat is prima. Maar, to, maar toch is er iets anders waar niet iedereen het uh, over eens is. Uh, die ploeg zonder sponsor, Team van Veen. In hoeverre uh, staan jullie die financieel bij? Nou, dat, dat, die staan we nu niet meer financieel bij. Dat hebben we ook bij Team Ori tot 1 juli. Zodat ze in ieder geval een opstart konden maken. En de eerste trainingskampen ook gefinancierd konden worden. Uh, vanaf dat moment hebben we dat losgelaten. En NS de CNSF heeft nog een aantal aanvullende zaken geregeld. Uh, en nu gaat alle aandacht ook uit naar dat team... om daar ook een sponsor uh, voor te vinden. En wellicht is het de partij die, die wellicht niet uh, aan Team Ory zijn gekoppeld... kunnen die alsnog gekoppeld worden aan Team Van Veen. En dan hebben we eigenlijk de unieke situatie... dat we tien sponsorploegen hebben in Nederland... Zo. met eigenlijk 60 sporters onder, met een contract. En we hebben het net gehad over dat er weinig geld is. Nou, dan is er op dit moment zijn er genoeg teams en genoeg sporters... die zeg maar, uh, zich rustig kunnen voorbereiden op Sochi. En hoeveel gesponsors... Onze ploegen zijn er in het buitenland, hebben Winnemars? Nou, volgens mij. Uh, nou, ik denk dat ze in Japan hebben. Ze ook allemaal, allemaal uh, commerciële ploegen. En ik denk dat het, uh, het is, in Rusland is, het natuurlijk, sowieso anders gericht. Maar ik denk dat er voldoende geld is uh, om, om, om, de, om de schaars bij, bij te staan. Uh, in Canada is er, is er gewoon een goed, goed, goed systeem. Het is allemaal anders. Alleen ik denk wel dat we, we hebben nu 60 schaatsers die allemaal in een, in een commerciële poes zitten. Dat is een hele luxe uitgangspositie, want er kunnen maar maximaal 20 schaatsers naar de Olympische Spelen. Dus er worden heel veel sporters en heel veel sponsoren worden dat er to, uiteindelijk toch ook alweer een klein beetje teleurgesteld. Ja, uh, we zitten in de laatste drie minuten van de uitzending nog even een, een snel rondje met een paar namen. Jullie moeten er maar eens even op schieten. Ja. Uh, Erben, allereerst even Marianne Timmer. Welke fout heeft zij gemaakt in haar eerste jaar als coach? Oeh, nou, het is, het is een heel erg vanuit zichzelf beredeneerde... dat ze heel erg vanuit haar eigen gevoel uh, uh, praten. Uh, maar ik denk dat, ze, dat zij ook gewoon snel leert. En ze, heeft, ze krijgt weer een, een tweede, tweede kans. Dus als ze hiervan goed, goed, goed, goed, goed geleerd heeft... Dan, uh, dan is het een, een hele mooie aanwinst voor, uh, de, voor, voor het schaarsport. En ze heeft 1,24 gereden op de duizend meter gisteren in Eindhoven. Ook leuk. <laughs> ja, ja. En, en, en hoe verre kan ze bijvoorbeeld ook nog Thijsje Oenema beter maken? Ja, dat zal moeten blijken. Ik vind dat wel een, wel een spannende uitdaging. Want ik begrijp niet waarom Thijsje Oen Oenema... die na een fantastisch seizoen vorig jaar... toch weggegaan is bij, uh, bij Renate Groenewold. Ja. Ja. Arie Koops, wij gaan uh, ons opmaken voor een prachtig schaatsseizoen. Uh, uiteindelijk uh, nog geen nominaties. En toch denk ik dat jullie in maart, want dat zei je ineens ook... er zit dan nog maar een zomertje tussen, een paar maanden... dan moet het toch redelijk duidelijk zijn. Hè? Dus we zeggen nog niks, maar we zien alles. Is dat het wat komend jaar de bond gaat doen? Uh, ik denk dat de insiders heel veel zien. En daar behoor oh. jij bij, toch? Ja. Uh, ik zie alles wat. Ja. Ja. Hij wil dat niet delen. Ja. Ja. Uh, uh, uh, ik gooi ik weer even een naam. Uh, ja. Op tafel Mo moeten de heren maar even op reageren. Michel Mulder. Uh, ja, die vorig jaar, daar wil ik graag op reageren, Die vorig jaar de beste prestatie van het hele seizoen neerzet. 34-6 in Heerenveen. dat was echt fenomenaal. Hij is wereldkampioen kampioen op, op, op de inline geworden. Die jongen heeft een potentie, dat is echt ongekend. Maar dan zeg ik ook meteen Hein Otterspeer erachteraan. Dan zeg ik Steven Groothuis, dan zeg ik Kjeld Nuis. Wij hebben op sprintgebied echt een paar enorme goede talenten. Maar het moet ook wel, want de Koreanen komen er ook aan. En jij hebt het over inline. In hoeverre besteedt de KNSB daar steeds meer aandacht aan? Nou, we zien natuurlijk die combinatie uh, al veel langer. En daar uh, besteden we zeker ook richting de nieuwe talenten heel veel aandacht aan. Omdat we vinden dat ze eigenlijk multidisciplinair opgeleid moeten worden. Ze moeten kunnen shortrekken, ze moeten kunnen inlijnen, ze moeten kunnen lange banen. En juist vanuit die kruisbestuiving zien we ook een hele mooie toekomst na 2014. Jullie uh, verheugen je volgens mij al enorm op het schaatsen. Je kan niet wachten, hè? Ja, ik vind het echt heerlijk. Ik heb gisteren zelf nog even honderd rondjes geschaasen bij de B-rijden. Dus ik, ben er al, ik heb er al tussen gereden. Ik uh, laat maar beginnen. Laat maar beginnen. Ik ga jullie ontzettend danken dat jullie hier wilden zijn... om met ons vooruit te kijken op dat schaatsseizoen wat er aan gaat komen. Het pre-Olympisch schaatsseizoen. Ari Koos van de KNSB en Erwin Wennemers. zeer dank dat jullie hier wilden zijn. Goed, dag maar. Ja, het brengt een beetje een einde van deze uitzending van Langste Lijn. Ik zeg nog maar alleen nog dat Wesley Kreder de ronde van de Van D heeft gewonnen. Een eenhaagse koers in Frankrijk. Kreder die sinds augustus als stagiair actief is voor de vakantie Soleil. DCM ploeg. Solier in de slotfase na zijn eerste overwinning als prof. Vanwege de regen was de wedstrijd trouwens ingekort. De Fransman Jonathan Hiver en Sébastien Hinault die eindigen als tweede en derde. Daarmee komt een einde aan vier uur langste lijn op deze zondagmiddag. Waarin we wat minder live sport hadden dan gewoonlijk. Vanavond is er natuurlijk overigens ook gewoon een langste lijn, wordt er ook vooruit geblikt. Want voetbal is er ook altijd, net als schaatsen. eigenlijk. Er wordt gevoetbald tegen Roemenië, avond en dinsdag. Allebei 9 uit 3. Jeroen Stompoorstekend dan voor de presentatie. Voor nu dank voor het luisteren. Zometeen het uitgebreide NOS-journaal met Lieslot Thomassen. En wij spreken u snel weer op Radio 1. Dankjewel.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 Dit is Radio 1.